We gaan nog een stukje verder. Wij maken het af deze oort. En dan kijken we wat wij verder kunnen wat vragen ofzo. Er zijn wel interessante dingen die wij kunnen toepassen. Op welke manier kunnen we dat doen? Uh, want dat betekent, kijk... we kunnen zien nu dat men, men kan niet pretenderen in het geestelijke dat men iets bereikt als men dat niet bereikt. En dan, En het is, men kan ook, het is wel meetbaar om uh, die niveaus, geestelijke niveaus, zijn wel meetbaar. Dus en men kan wel uh, twee kabbalisten die dan, of drie kabbalisten, doet niet toe, als zij over iets hebben, dan als zij een bepaalde trap treden bereiken, dan iedan allen weten waar het over gaat. Kijk, hey, de Rav, Rav El, rabbi Lazar had een andere ziel absoluut andere ziel dan Rabbi Abba. absoluut andere ziel. Ik bedoel, twee waren de, de, de hoogste. Dus naast Rabbi Shimon was de hoogste. En dan die twee aan de, aan de zijkanten van hem. En, dus, maar dat zijn verschillende zielen. En Rabbi Menounas Abba is hoger nog. Hoe konden zij elkaar treffen? Hoe konden zij daar elkaar kruisen, hoe konden zij hun zielen elkaar tegenkomen, op die traptreden waar ze het over hebben, op die traptreden van Gaia, welke Gaia, et cetera, niet toe, over dit hoofd, over dat stuk, over die twee shabbaten, konden zij berekenen dat, het maar dat zij konden dan begrijpen dat het licht door het bevatten van een, een vers uit de Torah. Met de uitleg van die ziel konden zij opsteken en konden zij deelachtig worden aan die traptreden. En hoe kunnen wij dat doen? Wat nu... Wij, wij lezen, terwijl wij lezen, en wij zien die twee grote, de twee gigantisch grote kabbalisten, uh, deze bevatting, dat zij deze bevatting uh, verkregen. En als wij dat lezen, ook wij worden ook deelachter. Hoe? En dat gaan wij straks, als wij klaar zijn, met deze oot gaan we een beetje daarover hebben. Op welke manier, welke verschillen, we, welke overeenkomsten zijn er? Tussen ons en die twee grote, of gewoon omdat dit twee nieuws die, die dat deze episode tegenkomt. Als je mij dan straks, eh, Marco doet redder mij over dat wat ik had gezegd, dan na, als we het klaar zijn, nu met dat stukje, dan als ik nog, als ik vergeet wat ik had gezegd, nou, dan zal ik het nog, doen mij onthouden of jij, ja, ja Henk of Dus is over de overeenkomsten en verschillen in bevatting door ons die wij nieuw dat leren of dat thuis, zullen we ook nog leren welke verschillen zijn en welke overeenkomsten zijn want we kunnen niets bevatten als wij niet uh, op de Enige, enige verbondenheid zullen hebben met die traptreden waar het over gaat. Duidelijk, anders kan je dat niet. Ja, dat de er is dan geen overeenkomst en Dus moet ergens een overeenkomst en regenschap ook bij ons zijn. En wij zullen het erover hebben straks. 25. De regel 25, de rechterkolom. Uh, Hasulam, 25, wie zeer Schomer, Amarlon, Loti Shalon, Man, Anna, twee uh, dubbele punten, dat, dat was na het bevatten van, de, van het licht je door deze twee reizigers. dat zij vroegen hem om over zijn naam, herinner nog? Dan, wat zei hij he tegen hen, die uh, Ravamenuna Saba 25? We zeiden, meer En dat is wat hij zei. Hij zog en in de woorden van uh, Ravamenuna Saba. De ziel van Ravamenuna Saba, natuurlijk. En niet denken dat. ...Rabba Saba, Asaba... He, ...dat hij zelf... ...kwam hier op aarde... ...in de menselijke gedante, ...in het menselijke gedante... ...en dat hij... ...verkleedde zich als het ware... ...tot in... He, ...als eizeldrijver... ...etcetera... ...dat is natuurlijk... Uh, ...een chassidische verhalen... ...verhalen van gesidim ...die zouden, die denken dat zo... ...ja, iedereen weet wat gesidim zijn... Zij denken dat het echt zo is. Echt waar. Zo, zij denken dat het waar dat het zo is. Dat hun rebbe, die, die dan uh, in staat is om in luttele seconden 300 kilometer af te leggen. Allemaal verhalen van hen. Geestelijke verhalen, ook goed geschreven. Ik bedoel, geestelijk bedoeld ook. Maar zij menen dat het echt zo is. Waarom, voor alles heb je dan niveau. We zeggen niet dat dit verkeerd is. Uh, kinderen die geloven ook in Sinterklaas. Dat die ook uh, leeft. Soms, ja. dus, kennen ze ook niet kwalijk niet. 25. We zijn schon meer, En dat is wat hij zogar zegt. over die nummer Masaba. Amarlon. Hij zei tegen hen. Dus ja, de zogar zegt. Hij zei tegen hen. Loti man ana niet vragen. Vraag mij niet wie ik ben. Vraag mij niet mijn identiteit. De linker kolom de eerste regel. Wat betekent dat? Ki hergishu baatzmam. Shadayen eina makirin otole gamri. Kee od okay. dri, lo negmard av kid siu shama. Kijk, geef je ons in deze les, geef je ons het hele verschijnsel uh, het hele uh, principe van de hulp, hoe de hogere uh, ziel komt te helpen aan een lagere op welke manier, etc. Et Let op wat die zegt ons. De, de eerste regel, de linker kolom. Waarom vroegen zij hem naar zijn naam? Die hier want zij voelden zelf, ze dat nog steeds, herkennen zij hem niet helemaal. Oké, ja, het is wel hoog, het is wel groot, maar toch niet helemaal. Dus betekent niet, wat betekent dat voor ons, wat betekent in onze terminologie? Ze waren nog niet volledig met hem in overeenkomst naar eigenschap. Ze voelden wel, ja, yeah, het is wel, maar nog niet helemaal uh, herkenden zij hem. Waarom niet? Want de taak van de hulp van deze ziel was nog niet, was nog niet volbracht. Was niet helemaal volbracht nog. Het licht die daar, hij gedaan, heeft die aan hen nog niet eh, onthuld. Drie nadepunt. We al kennen vier heeft wo, shee igele et shmo. En daarom hadden ze erop aangedrongen, of wilden ze hem overhalen of zo, dat hij hen zijn naam zou onthullen. Punt. 4 נדב אמנם יש יבלהם 5 שלו ישאלו לישמו כי עוד סריחים לגילוים זס שיירזין דאורייט קלומר שהאורח од לזייפן מיטוקאן לגאמרי וזה שומר להם אלא אנה ואתם נזל 8 ונית אסך בו ריידה כי אתם עוד צריחים נייכן לי לשעה איתכם באסך התורה פהולחת jij maakt in milen le Anhara Orcha ki elef od legair, et aderh, lo banutvalv, le machos hefzenu. De regel drie, na punt. Ah, dat hebben we gezegd de vier, vier na de Am naam hij he schijvel hem maar hij he antwoordde hen. Vijf. Shelo ishalu lishmo dat zij moeten niet moeten niet vragen naar zijn naam. Waarom? Niet. Keo legilo want ze hebben nog onthullingen van de Geheimen van de Torah nodig, Klo maar dat wil zeggen, Shaorach dat de weg is nog de met dat de weg is nog niet, nog niet volledig is opgemaakt of niet gecorrigeerd als het ware. nog niet, nog niet tot het einde. We en dat is wat hij zei tegen hen. Ela, Anna, wij eeton, maar ik en jullie, ni zullen gaan, laten we, ik en, laten ik en jullie, laten wij gaan, negen, acht, we niet aseg bouwrijven en ons bezighouden met de Torah onderweg. Geestelijke weg onderweg. kiatem <tieden> od Odsrichimli, want jullie hebben mij nog nodig. Negen Lisseje, het hem om jullie te helpen. Bij Esseca Torah, let op, ben het zich bezighouden met de Torah? We hol gaat, dat zeg dan, we hol gaat jij mijn in de hochmata, en ieder van, ieder zal Laat iedereen zeggen de woorden van de gogma. De wijze woorden. De, of de woorden van de gogma dat De woorden die de gogma aantrekken. Tien. haar om, uh, ja, om de weg te doen. Om de weg te verlichten. Kitsregiem. Want men heeft nog nodig, om de weg te verlichten. Kia banu, want wij zijn nog niet gekomen, twaalf, le magos, geeft zijn, letterlijk naar de door ons gewenste bestemmingsplaats. Ja. ja, dat is heel goed. Want schmo, dat is ze ook heel goed. Heel goed. Want zei, hij zegt, vraag mij niet naar mijn schmo. Dus, uh, Zij vroegen naar zijn naam. Zijn naam is schmo. Dat schmo is naam. Zijn naam. En zijn naam, schmo. Is de Gematria ration de Wens. Ja? Dus met andere woorden, goed, dat zei jou. Dan betekent dat, jullie kwamen nog niet, jullie Wens is nog niet, betekent jullie klim, jullie Klie voor, voor het licht. Jehida. En welke Klie is dat om Jehida te ontvangen? Welke Klie moet je dan? Mal goed natuurlijk, dat vierde stadium, het laagste Klie. Door het laagste kleedje in de mens is, kan je je hier ontvangen. Zie je hoe belangrijk het is om niet zwijfend te denken dat door de zwijverigheid dat wij iets kunnen, licht kunnen ontvangen. Imaginair licht. Maar door jouw kilim, kom je in jouw kilim, hoe dieper kom je in jouw kilim. Hoe krachtiger licht ontvang je. En hoe krachtiger word je ontrokken van deze wereld. Terwijl je alles doet in deze wereld. En tegelijkertijd jij, heb je jij ook nog iets waarbij je afgesloten bent. Niet afgesloten, maar jij bent, je hebt apart leven nog naast alles wat er plaatsvindt. En dat is, ja, dat is materiële en het geestelijke. Dat verbind je natuurlijk met elkaar. Maar tegelijkertijd, scheiding bestaat tussen die twee. Betekent dat dat twee moeten materie ontvluchten? Dat is wat ook de op de Vaak komt men tot deze gedachten en tot deze, tot deze vlucht. Tot deze beslissing om te ontvluchten, het geestelijke, Kijk, het materiële. Kijk nou... Het materiële die brengt mij alleen maar ellende en die kan me niet brengen in tot het geestelijke, zo dicht denkt men. Dat gaat men vluchten van het materiële. Dat betekent met andere woorden betekent dat het vluchten van Hashem zelf. Want het materiële is het ge, dat is wat geschapen werd. De bedoeling is niet ontvluchten het materiële goed onthouden, dan helpt het niet. Je kan proberen vluchten, waar dan ook, naar een woestijn, wat jij ook niet, ook niet bedenkt. Daar niemand en niets hoor je. En toch is het, en toch zal je niets en niets verkrijgen. Want die die de hele clue is. Om. In het materiële. Dus niet het materiële. Zelf. Behagen. Maar in het materiële. Zien. Hawaii. In elke. elke alles wat materieel, materie is. Zien Hawaia. Je zegt nou. Ik zie daar baksteen liggen. Moet ik daar ook... Natuurlijk. Alles is geschapen. Die alle vier vormen van natuur zijn geschapen. Dus alles wat je ziet, moet je zien wat binnen, die, binnen de materie is. En niet de materie zelf. Dan zal, jou, dan zal materie jou niet hinderen. De hele bedoeling is om in de materie te zitten. Met de materie je bezighouden. En niet vluchten van de materie. Dat is de hele clue. Het is erg eenvoudig om te zeggen. Ja goed. Deze wereld is, uh, is niets. Ja, het, is, uh, het is zo laag. En ik ben zo verheven. Ik wil dat niet. Ik wil naar de woestijn. Ik wil. Begrijp je? En ook de andere zegt ik wil naar het heilige land gaan. Naar Israël. Denk dat, daar, dat daarom iets helpt. Men sommigen denken dat, dat de plaats. Dat als een mens zichzelf verplaatst. Dat het hem zal helpen. Want daar is alles. Elke steen. Elke steen is daar helig. No? En wat? Niet de steen is daar helig. Maar, maar niet de plaats is bepaald. Maar de ja die daar in zit, dat is iets wat en niet het materiële. Materiële is overal, is overal, bestaat uit alleen uit die vier elementen. Dus overal steeds, niet vluchten van de materie. Materie gebruiken. Waarom? Wij weten dat, kijk wat hij ons zegt. Maar goed, het is dus niet alleen niet alleen maar goed, om door, door te komen, om licht die te ontvangen, daar moet jij. kan niet anders. Igeda betekent dat je komt tot de maar tot Asiya. Asiya kan je niet anders euh, penetreren dan door, door de materie, door alle vormen van de materie die in jou zitten, alle vier soorten natuur, doorheen komen. En niet vluchten van die materie. En niet als engel zitten worden. Daar kom je niet uit. En dat is de hele clue. En daarom helpt het niet. Al die weglopen. Naar allerlei afgelegen plaatsen. Die worden wel rustiger. Ja, die worden wel. Mensen die worden rustiger. Die worden beheerst. Die, wordt, die voelt zich lekkerder. Kijk, als je hier komt bijvoorbeeld. Ik ben wel eens geweest. Hier naar, naar van die... Moniken, hoe zeg je dat? Niet ik weet het. Eiland, Eiland. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Uh, Wat heet het? oog. ja. Iemand heeft mij uitgenodigd daar. Dat was een lang geleden. En als je kijkt, die mensen daar. Die zijn net als engeltjes. Zo rustig. En uh, oogjes, weet je, oogjes. Net zoals de koeien daar. Zo, <laughs> so, weet je, zo'n uh, lieve oogjes. En hier, Amsterdam, alles is alleen maar opgejaagd. Jij vindt hier geen mensen. Zelfs honden hier. Zelfs honden hier hebben zo'n uh, honden ogen, weet je. Ze, ze stresst. Ja, ze stress, bedoel ik. Vred, maar begrijp je, en daar, alles is net als Engels. Geweldig. En iedereen, uh, iedereen uh, is zo vriendelijk. Dag en zo, en ze zien dat hij het buitenland, het buitenland nou, van buiten komt zetten. maar erg lief maar, maar je moet blijven waar je bent zoals in Amsterdam ja, waar dan ook, waar je ook zit materie moet je wel aanvaarden en anders is het vlucht, dus echt materie, dus met andere woorden waar je ook woont. Probeer dan in ieder geval, nu met zo so mooi weer, probeer die schoenen uitdoen en lopen op de aarde, gewoon met je blote voeten. Ja, lopen op de aarde, voelen de aarde. Dat is ook het ervaren van het geestelijke. Niet de aarde zelf, maar dat jij voelt die aarde en jij weet dat het alles is van de dat het ook Hawaii is. En dat je waardeert dat, en je loopt op, die Arde, op de aarde, op het zand, wat, wat je ook, maar probeert de natuur ook waarderen, maar niet de natuur, niet geloven in de natuur, dat natuur is, de, is alles, maar achter de natuur staat zien uh, Hawaii. En dan zal, het geen, dan, zal de, dan zal materie jou geen paarden spelen. Alleen maar helpen. Nee? Maar nu over wat wij hebben gezegd. Over die... Over die... Wat wij steeds leren. Dat wij leren dan... Uh, altijd het moment opname Wat wij leren in elke stukje zoger. Wij leren het moment opname van... Iets wat uh, gebeurt geestelijk met iemand uh, van die kabbalisten van de zoger. En dat zij ondergaan het proces van gro een groeiproces. We hebben zoveel so geleerd van, herinner nog van die rabbi Giyya, Die dacht ook dat rabbi Shimon, dat rabbi Shimon, dat rabbi Shimon ver, zeg dat verslongen was verslongen werd door de aarde herinner je nog dat we hebben dat ook geleerd dat hij huilde ja, hij jammerde en huilde dus hij, hij had veel man had op te doen op, man had opgestegen om te komen tot de bevatting maar en dan doen we mee met de Zoger wat we leren nu is de vraag... En ik, ik zeg ook aan jullie... Moet je dan beleven dat... Net of jij dat op dit moment... Van het leren dat jij... Um, ook jij... Bevat... Die bevatting... Uh, verkrijgt... Als wat je leert. Dus I mean, ten aanzien, zin... Uh, met betrekking tot de, deze... Oud... Uh, of deze de hele mama, alsof wij zelf ook reiziger, medereizigers zijn van die Rabbi Lazar, zo moet je het hebben. Als met, van die twee reizigers. Alsof wij meereizen. Geestelijk. Oké, okay. dan. Dat zijn twee grote, gigantisch grote kabbalisten die zichzelf. Veel hebben opgeofferd voor het geestelijk. Hoe kunnen we dan nu zeggen dat wij, terwijl wij dat lezen, dat wij ook deelachtig worden aan hun bevattingen? Dus, wat is dan uh, overeenkomst waarmee wij overeenkomen met hen? En wat is het verschil tussen hen en ons? Wat bevatten zij, en wat bevatten wij? Wat is gemeenschappelijk tussen ons en hen. Die in de zoger aan het bevatten zijn. Telkens wanneer wanneer leren. En ons. Ook wij zijn op weg en zij zijn op weg hier gezien. Die allemaal zijn op weg. Die zijn allemaal op weg. Wij zijn op weg en hij, zij zijn op weg. Wat is het verschil? Of, of verschil, ik bedoel, gradueel verschil. En wat is het overeenkomst? Wat is een overeenkomst? Wie denkt Zij, zij nu aan het bevatten zijn en wij zijn aan het bevatten. Maar goed, ook zij, kijk, zij, oké, okay, Oleg, Oleg zegt zo, dat hun bevatting is op het algemene niveau van wat hij zegt, bijvoorbeeld Gaya. dan zegt hij dan, dat is dan de gaaien, de gaaien van de ware aboeïma, ja, van de aboeïma, van van de absoluut waar zij ook die zij ook gaan nu bevatten in het algemeen heel goed, maar wij kunnen dan in elke tien hebben we ook de Gaia, bijzondere bijzonder aspect iedereen begrijpt het? dus bijzondere aspect dus ook in elke tien sfeerot hebben we ook bina ook de hogere bina, ja of niet? dus een derde boven de bina de drie bovenste de van de Bina, dat is Abou Yima. Bijzondere Abou Yima. Dus in elke Abou Yima, in elke tien sferaat hebben we ook Abou Yima. En zeven onderste sferaat ook dat. Zeven onderste sferaat van de Bina. De Bina heeft tien sferaat. Elke sferaat heeft ook zijn haar eigen tien sferaat. Dat is Jersut, et etc. Dat is dan algemeen en het bijzondere. Dus in het bijzondere, dan gaan wij dan op dat moment het licht gaaien aantrekken op het niveau waar wij, wij op staan. Maar dan wel het licht gaaien. Zelfs als het een kleine trap treedt, doet er niet toe wat waar jij op staat. De, de, de, de minimale overeenkomst naar eigenschappen, dat is al de en daarbij komt nog, wat ook oorlijk zei, er bestaat nog het specifieke van die, elke unieke ziel is heeft zijn specifieke aard. Dus ieder van ons heeft een absoluut unieke ziel. Dus, ja, dus betekent dat, behalve die algemene bijzondere bestaat nog ook dat soort, ook een vorm van een bijzondere betekent unieke ziel die uit een speciale plek uh, komt van de parsoe van Adam. En geen twee mensen op de wereld kan je, dat kan je vinden die absoluut hetzelfde hebben. Dus de ziel die dan als twee druppels water op een andere lijkt. Okay? Dus dat soort dingen. Ja, dat is ook verschil, ja dat is ook dan tevens het verschil tussen hen, ons en hen. En nog meer, wat zij bevatten, het, het kan zo zijn, het bevatten in jouw innerlijke kilim, in jouw, iedereen begrijpt, in jouw innerlijke kilim, of in jouw, of, of als oormakief. Misschien voor ons is het meer oormakief. Terwijl voor hen is het misschien. Uh, pneumie. zij gaan dat naar binnen halen. Dus zij kunnen, dan hebben ze zo kracht. Dat zij kunnen dat licht oorgaaien. Van dat niveau ook binnen hun kilim. Ervaren. Terwijl wij kunnen misschien dat doen. Via dat oormakief. Doet er niet toe. Daarom lijkt het voor ons alsof het op een afstand is. Ver van ons is. Het schijnt ons wat we leren op een afstand. Geweldig. Nu is het op een afstand. Gaan we meer leren, meer leren. Dat afstand wordt steeds, de afstand wordt steeds kleiner. Okay. Steeds kleiner, want het licht wil altijd binnenkomen. Het licht wil, het licht kent niet dat soort beperkingen, wat vandaag zo'n afstand is wij, gaan op, wij zijn op weg op weg om ons eigen kmaartje kon te bereiken betekent onze eigen aura ja, wat boven ons hangt naar binnen te brengen Eigenlijk, dat is wat wij doen eh uh, En dat is dus de manier waarop deze houding probeert het aan te nemen steeds. Dat jij begrijpt, op die manier eh, leren wij Oké. Okay. Nog, zijn er nog vragen of iets? Dat hebben we een beetje zo, zo, zo du duidelijk, gewoon in grote lijnen. Uh, nog een vraag, aan iemand heeft een vraag of iets. Kijk, moet je zo zien in, de dag, in, het, in ons dagelijkse leven. We hebben het daarover al gehad, op andere manieren, maar probeer ik iets anders daarover te hebben. Uh, in ons dagelijkse leven hebben we hebben wij toestanden van opleving. Vooral als het mooi weer is, nou, iedereen is natuurlijk geweldig, geweldig. En natuurlijk, op die dagen van het, van het mooi weer moeten we natuurlijk profiteren. En voelen we ons natuurlijk geweldig, want het betekent ook geen wolken. Het betekent ook dat er ook naar, ten aanzien van ons lichaam en alles wat van binnen dat materiële is dat het een zuivere lucht komt, een zuivere straling komt, moet je zo ook zo zien. En als het bewolkt is en zo, dan ook de, het licht dat komt, dat door die wolken heen komt, is ook, ook een, heeft ook een vorm van ehm, verdikking. En daarom is het moeilijk voor ons ook. Dan, als het bewolkt is, voelen we ook be, benauwdheid en, en, en verschil. Ja, weet je zo'n zwaar gevoel, etc. Het is niet, niet anders. Het is, moeten we zo so zien dat het leren op de manier te leven, dat. En dat is natuurlijk een grote kunst. Dat zijn ook de twee kanten, die twee, twee krachten in het heelal. Chassadim en Gvorot. Kassadim is net als een mooi weer. Ja, ver, vergelijking. Mooi weer, zonnetjes schijnt, prachtig, vogeltjes zingen, eh, en eh, we gaan naar Zandvoort, en allemaal vrolijk, en allemaal op, opgele, op, opleving, et cetera. En anders is het als het een grijze dag gehoor grijze dag is. Maar voelen we ook door die, door de, want wij zijn dan net als onder de parsa. Door die wolken precies hetzelfde, dat wij voelen ons in agorraim, dat wij in onder de gezet zijn. En ook dat moeten wij verdragen, helemaal met, met liefde dat kunnen verdragen. Want beide hebben we nodig. De hele clue is dan om niet aan de ene kant, wanneer het een mooie weer is, om niet uit de band te springen. Om niet overdreven, vele krachten, dan geven, oh, geweldig en zo en zo, want dan komt er een klap. Daar, daar, het in de wereld het is niet zo gemaakt. Je moet genieten van, natuurlijk van het mooie weer, maar... Het moet zo, moet het absoluut om het even voor jou zijn. Natuurlijk is het leuk als het mooi weer is. Maar moet, moet het voor jou ook om het even zijn of het een uh, grijze dag is of het een mooie dag is? Kijk, als het uitkomt dat het een grijze dag is, met alle gevolgen van dien, dan moet je ook niet depressief worden. Of dat moet depressie bij jou niet teweeg brengen. Dat is net of, je, net of je zit in de linkerkant. Dus alleen de zin, het zinnebeeld, het ja? zinnebeeld van het geestelijke. Ik ziet het? Het is zinnebeeld van het geestelijke, want alles moet overeenkomen komen met regenschappen, of ook wat weer betreft. Alles moet, eh, het materiële is ook opgemaakt als zinnebeeld van het geestelijke. Dus als je, als je dan in de rechter, dus mooi weer is, of je in een, in een stemming bent van een mooi weer, ja, dat is de stemming. Altijd, ja. Dat is mooi weer en dan is het ook de stemming dat je voelt je geweldig zo. Moet je niet te ver doordrijven. Met het mooie en dat, etc En ook niet als je in de linkerlijn, als je dan een gore dag is, ook niet te, te door te drijven om daar uh, daardoor zo bedroefd of ja, altijd ja. moet je zeggen, gamzet of ook dat is goed. En in dit kijk, in dit opzicht is het bestaat uh, zoiets bij de, bij wat de bij de psychiatrische terminologie, uh, so bij dan zo'n term, dan manisch depressief, ja, manisch depressief mens. Het is dat is als het veel doorgedreven is. Als de mensen het al chronisch ziek worden. Dan worden ze alleen manisch depressief genoemd. Maar eigenlijk is elke mens heeft in zichzelf. Goed opletten wat ik zeg. Elke mens heeft in zichzelf. Die is elke mens let op. Is in zekere zin manisch depressief. Geen mens bestaat. Ook geen heilige ooit bestond die absoluut dat, dat in zekere zin, al is het maar voor een procentje of een promiel, man is depressief. Okay. Als het echt, uh, goed oplet wat ik zeg, ik zal zo vertellen wat ik bedoel. Dus als het echt chronisch, ziekelijk wordt, ziekelijke word, verschijnselen, in um, ziekelijke vorm, uh, wordt het. Dan, is it, dan wordt men patiënt van TASOS. Ja, dat heb ik al gezegd. Dat is een psychiatrische inrichting. Dan is het echt, echt dus manisch depressief. Maar elke mens heeft in verschillende vormen dat manisch depressiviteit. idee. Dus als het een mooie weer is, dan het hele leven is anders. Het hele leven hele anders alles is anders en jij ja, praat anders met mensen mensen zijn anders met elkaar. Dat okay, is, is ook een vorm van manisch zijn. Eh, Mani, manisch. Terwijl als het slecht weer is of dat of dat dan men af, uh, af van elkaar een beetje zo so, afstand neemt van elkaar, depressie of from, dat is dan uh, dan, men, dan is men depressief. Dus elke mens heeft het. Dus hoe kunnen wij dan ontkomen van, van zoiets? Hoe kunnen wij dat, dat door de houding van binnen, dat um, het is leuk als het mooi weer is, maar als het een slecht weer is, regen, etc., vind ik geweldig. Net zo precies hetzelfde. En dat betekent ook in elke, elke wat er ook gebeurt... Elke, elke berichten wat je ontvangt... een mooi bericht, of slechte bericht, alles... dat jij moet het... dat het, zeg egal... dat je moet gelijkmatig blijven. Niet uh, onverschillig, het kan me niet schelen of het mooi weer is of... De, nee, het moet je wel schelen. Maar wel, je moet wel van binnen diep in jezelf... Uh, uh, zeg dat, uh, het moet voor jou niet uitmaken hoe dat is, want het komt het komt dus op jou af het is iets wat jij kan zelf niet regelen dus dan moet je dat zo gewoon uh, accepteren en beide moet je accepteren dus niet aan de ene kant mooi weer manisch worden bedoel ik, we altijd zo, we hebben dat ook iedereen heeft. En niet in de linkerlijn, als het slechte weer is, en dat is geestelijk bedoel ik, maar ook materieel, niet depressief worden. En als je die steeds met een mooie weer die bescherming treft, ja, die zo'n so houding van binnen, dat dat jij niet zo zegt, oh, oh nou, dat is geweldig, dat is iets met, mooie weer, met het mooie weer. Maar dat jij altijd op de, dat ziet, het mooie weer op de achtergrond. Dat jij ziet die, die gore uh, dag. Die twee moet je steeds combineren. En als het een gore dag is, uh, grijs, Regen, dan moet je weten dat er ook bestaat ook nog een mooie weer, geweldig. Dat, en dan moet je dat die tot zo'n beetje tot, kom, komen tot de, de middelen. In alles moet je die in trekken. Waarom? Omdat zo is de schepping gemaakt. Hoe is de schepping gemaakt? Wat is de strekking? Waar moeten wij altijd aan denken? De mal goed, dit is werd opgetrokken naar de bina. Djinn. En de bina is barmhartigheid. Dus de verbinding tussen de barmhartigheid en jin en gestrengheid. Zo so, precies hetzelfde bestaat in el elke dag. Hebben wij altijd die twee. Ook wanneer het slechte weer is. Dan betekent dat het is net als mal goed. En net als dien. Ja. Jij moet het altijd verbinden met. Het mooie weer. Je moet verbinden. Van binnen moet je het verbinden. Waarom? Zo is de schepping gemaakt. Als ik dan. In de, als het mooi is, Als het dan verschrikkelijk weer is. En ik zit dan in de. In, in zo'n depressie voel ik dat zo dan betekent. Wat doe ik daarmee? Ik scheid mezelf van, van, van, van die verbinding tussen de maghoed tussen de en de bina Wat moet ik dan doen om dat niet te doen? Moet ik mij in, in de linkerkant of de, in de slechte weer, moet ik mij verbinden met... De bina. Dan moet ik dus van binnen de kracht opbrengen. Om niet in depressie te zitten. En omgekeerd is hetzelfde met, met mooie weer. Dan zit ik in de bina. Bina is alleen maar geven. Ja, je wil je zo iedereen wil een bloemetje geven. Ik wil, ik alleen maar geven. Geweldig na, nou, dan moet je dat wel verbinden die met de maar goed. Of dat? Mm -hmm. and, uh, and, uh, ja, ja. Nee. ja nee. Maar kijk, kijk, in Israël natuurlijk. Kijk, als je, als je in de. Ja, erg goed, ja, dat is een mooi, mooi voorbeeld. Let op. Ja, Het is een erg mooi op, voorbeeld, ja. inderdaad. Kijk, als je neemt bijvoorbeeld een zuidelingen. Ja, echte zuidelingen. Italianen zelfs. Ja. Oké, okay, Italianen zijn toch, toch westerse. Ah. Maar toch, toch Italianen, Spaanse, Spanje. Ook nog en nog Mediterraneen daar. Hoe lager je komt. Hoe meer depressies kennen zij. Dat is absoluut zo. So. Maar is het dan, is het dat alleen maar de pluspunt? Nog een keer. Is het alleen maar de plus... Minder depressie. Huh? Minder depressie. De sorry. Dan hebben ze minder depressie. Hoe na, meer minder. naar het zuiden. Precies, dan hebben ze meer manisch. Kijk, yeah. als je in Israël komt, nou, iedereen praat met handen en voeten... Ja, of ga maar naar andere, andere landen. Ze allemaal praten met handen en voeten. Ik word, ik, ik... ik, ik. Huh? Naar ja, precies. Ja. Naar buiten. Naar, allemaal, allemaal, allemaal, bla, bla, bla. Het allemaal, allemaal praten, praten, praten. Ik word gek van, van die praten. In Italianen, kijk ik naar als Italianen beginnen te praten. Het is geweldig voor, voor, voor, een, film, voor een film van Fellini. Weet ik veel. Het is echt. Het is geweldig mooi. Voor een theater mooi. Maar, als je, jij moet het op, maar jij moet het meemaken. Als ik hoor Italianen praten, dan direct, direct kijk ik eventjes waar mijn portemonnee die, die ligt. Ik weet niet waarom is het zo. Maar denk ik direct aan mijn portemonnee. Niet aan Italianen, maar omdat als zij praten zo hard, dan is het net... Ja, zo heb ik dat. Dat is een beetje natuurlijk overdreven. Maar, ik maar zij kennen ook de depressie niet. Waarom niet? Zij zijn zo verbonden ook met hun familie. Wij kennen dat hier niet, ook hier ken je dat niet. Hun verbondenheid met hun familie is, is, is zo met hun mama. Mama is het natuurlijk, mama allemaal. gevoel, ook met gevoel. Duidelijk. Dat is hun, maar aan de andere kant, hun, hun, hun krachten gaan enorme percentage van hun krachten gaan teloor. Het is ook een soort, een soort, wat wij noemen dat manisch naar rechts, manisch, ze willen graag geven, dat lijkt wel zo geweldig, maar het is, heeft ook een andere kant van de medaille. Je moet het ook verbinden met de begrenzing, met de, kijk, kijk hoe ze praten met elkaar, ja, kijk, ik had twee, ah, ik had 50 dagen in Israëlische tv, ik heb nog steeds, maar ik kijk vanaf na 50 dagen niet meer. Dan als je dan bijvoorbeeld zitten in daar een talkshow, dan is het een talkshow. Dan betekent dat de presentator spreekt en die anderen spreken. And dan allemaal door elkaar eh? <laughs> spreken. En ik word gek en ik wil een beetje begrijpen dat. En niet alleen dat. En ik word zenuwachtig. Maar het is normaal. Het is daar. Is het helemaal normaal. Het is geweldig daar. Not, anders als je daar zit zo so so, so, so so met zo te praten, zo met een gewoon een beetje beheerst en zo, dan zeggen ze... wat doe je, komedie spelen? Dat is voor hen, komedie spelen. Of ben je niet... ben je zo, so, ben je, so, ben je, je bent niet leefend. Je bent geen vlees, geen... zeggen ze, je bent geen vlees, geen... geen je? Uh, dus moet je zo so zien, dat... Oh, waar jij ook bent, ben je Italiaan, ben je dat, wij zitten hier in Nederland, dan moet je ook begrijpen, dat hier het is west het westen hier is meer meer zeg ik dat extra nadruk ligt op links goed opletten op een slechte weer op bedroefd zijn etc. ik zeg het niet goed opletten wat ik zeg het zit ook dat kan je ook terugvinden in de, in de achtergrond de religieuze het is niet toevallig dat het westen zo is dus wat moet je doen als westerling steeds proberen uit jouw uit links zijn uitkomen en verbinden jezelf verbinden jezelf met die bina eigenlijk benad is geven, dus daar meer met je haar. Dan willen ze ook graag vakantie naar die landen. Met die landen. Nee, oké. Okay. Henk, Henk, wil direct een vluchtgedrag. doen. <laughs> uh, Henk wil hey, daarom wil ik graag. Naar, natuurlijk heb je het gelijk. Natuurlijk, iedereen wil graag direct naar de zuidelijke landen gaan, om daar mee te doen met de met de anderen. Maar dan moet je toch weer terugkeren. Kom je weer tot jezelf, tot jezelf. Dan, dan, dan voel je weer dat. Uh, dus. Waar je, je ook bent, hier of in Spanje of waar dan ook, blijf uh, die twee te verbinden. Bina, ja, de gin en de barmhartigheid. Steeds, altijd opleiden dat. We zullen niets anders spreken uh, uh, in de Kabbalah alleen. Allerlei manieren om die unie en die unie. Unie, die unie, die unie, te, tot tot, hè? de smeden die beiden. Dat is allemaal, dat jij dat allemaal steeds poplit. en dan zal, je, dan zal je geweldig vooruit gaan, met elke dag. is